Daarvoor wordt de komende vijf jaar 1,2 miljard euro uitgetrokken. Gisteravond sprak minister Kamp al kort met enkele actievoerders. Zij vinden de maatregelen onvoldoende. De informatiebijeenkomst op het provinciehuis in Groningen begint om 10 uur. Er zijn 200 mensen bij, onder wie bestuurders, bedrijven en actiegroepen. In verschillende steden in Egypte zijn gisteren confrontaties geweest... tussen aanhangers van de moslimbroederschap en de politie. Daarbij vielen zeker vier doden.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 Naast 18 doden zijn er tientallen gewonden. De islamitische geestelijk leider overleed gisteren op 102-jarige leeftijd. Een vechtsportinstructeur uit Mississippi heeft bekend dat hij vorig jaar gifbrieven heeft gestuurd naar president Obama, een senator en een rechter. In de brieven zat ricine, die stof staat op de lijst van chemische wapens. De vechtsportinstructeur heeft een deal gesloten met justitie. In ruil voor zijn bekentenis krijgt hij maximaal 25 jaar cel.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 100 jaar beroemd. Nog zo gezegd, geen bommetje! De tentoonstelling in de beurs van Berlage in Amsterdam. 876 1 Ja, ook de BMW 116D, 118D en 120D. Nu standaard met acht trapsautomaat en slechts 20% bijtelling. Ze hebben er een nachtje over kunnen slapen. De Groningers en Minister Kamp, de man die de gaskraan en tikkie dicht draait. En de Groningers meer biedt. Alle schade moet vergoed worden. We moeten preventieve maatregelen nemen om die schade zoveel mogelijk te voorkomen. En in de derde plaats moeten we zorgen dat we ook het gebied perspectief bieden. Maar dat gasbesluit, het veelbesproken gasbesluit, heeft nog niet voor rust gezorgd. We komen er in deze uitzending uitgebreid op terug en blikken vooruit. Het LOS Radio 1-journaal. Uh. Met Jeroen Wollars. Goedemorgen, het is zaterdag 18 januari 6 over 7. Tijd om eerst te gaan schaatsen, het WK Sprint in Nagano. De eerste 500 meter voor mannen is nu aan de gang. Sebastian Timmerman, wie zijn er in de baan? Het wachten is op de eerste Nederlander. De eerste van de drie bij de mannen, namelijk Kjeld Nuis. Daarna komt nog de titelverdediger Michel Mulder... en zijn tweelingbroer Ronald Mulder. Dat zijn de drie heren die meedoen aan dit WK Sprint. Het laatste schaatstoernooi voordat over drie weken... de Olympische Spelen gaan beginnen in Sochi. Maar het toernooi bij de heren ligt heel even stil... omdat Danny Iele, de Duitser in de rit hier voorafgaand... schade aan het ijs had toegebracht. En dat moest natuurlijk even worden hersteld. Dat betekent dat Kjeld dus een uh, extra pauze heeft moeten uh, inlassen. Dat is lastig, net voordat je gaat beginnen aan het wereldkampioenschapsprint. Geef mij wel de gelegenheid om te vertellen... dus uh, nog even over het vrouwentoernooi... dat de Nederlandse vrouwen prima begonnen zijn. Vooral Margot Boer met de tweede plaats. Achter Ying Yu, de Chinese, die de 500 meter won in 37-67. Bij het vrouwentoernooi ontbreekt Sang Wali, de wereldrecordhoudster. Een van de grote afwezigen, één van de vele afwezigen trouwens... bij dit WK, dit WK-sprint in Nagano in Japan. Maar Ying Yu is er wel en wint dus de 500 meter... en heeft straks op de 1000 meter al 66 honderdste van een seconde voorsprong... op Margot Boer. Daarachter zit het dicht bij elkaar, want Boer heeft maar een voorsprong... van 800ste straks op de eerste 1000 meter op de Amerikaanse Herder Richardson, dat is de titelverdedigster... en ook nauw Cordaira Hongzang en de Nederlandse vrouwen... Laurine van Riesen en Thijsje Oendema... staan niet eens zo heel ver achter die podiumplaatsen. Anis Das werd tiende op de 500 meter. Zij staat wel iets verder weg na haar eerste afstand... op haar eerste WK-sprint. Kjelt Nuis ondertussen opnieuw bij de start aangekomen... tegen de Noor, net als de Noor Christopher Ruke. Dat is een tegenstander. Dat is een Noor die nog wel eens onderuit gaat maar start in de buitenbocht. Dus daar moet Nuis in het begin van zijn 500 meter niet al te veel hinder van ondervinden. En ze zijn in één keer goed weg. En daarmee is het toernooi dus opnieuw gestart. Om het zomaar maar te noemen de Australië. Daniel Gregg heeft de snelste tijd 35-19. En nu is het dus de beurt aan Kjeld Nuis. Die opent in 10-02. Dat is geen super opening, want sprinters willen altijd onder de 10 seconden openen. Kjeld Nuis die niet naar Sochi gaat naar de Olympische Spelen. Hij liep de deelname mis, omdat hij het vergooide. Vooral op de 1000 meter en ook op de 1500 meter lukte het niet. Christopher Rueke is nog altijd op de been. Maar waait wel ver naar buiten. Maar dat doet hij gelukkig voor Nuis achter Kjeld Nuis. Kjeld Nuis gaat de rit winnen. 35.19 is dat de kloppertijd. Maar daar komt hij bij lange na niet aan. Het zal ook te maken hebben met die extra pauze die hij moest inlassen. Omdat het ijs dus kapot was. Er een scheur zat in het ijs. 35.19. Het is terug te zien in de tijd van Kjeld Nuis, Dat zijn rit dus voordat hij überhaupt begonnen was al werd onderbroken. Sebastian Timmerman in Nagano. Sebastian We spreken je de rest van deze uitzending nog, want er wordt nog veel meer geschaatst. Neem ik u ondertussen mee naar Groningen. Het is u vast niet ontgaan. De Groningers zijn boos en dat hebben ze minister Kamp laten weten ook. De minister was gisteren zelf naar Loppersum afgereisd om de bewoners van het gebied het kabinetsbesluit over de gaswinning te vertellen. En terwijl hij dat in het gemeentehuis rustig probeerde te doen, werden de honderden bewoners buiten bozer en bozer. Het gazon wat er vanochtend nog zo fris en groen bij lag voor het gemeentehuis van Loppersum, is aan het begin van de avond veranderd in een modderpoel. Omgetrapt, omgewoeld door die grote banden van de tractoren die hier overheen hebben gereden. En door al die honderden voeten die er overheen hebben gelopen. Want eerder vanmiddag sloeg opeens de vlam in de pan. De bewoners en actievoerders die tot dan toe netjes achter de dranghekken hadden staan, wachten terwijl binnen minister Kamp bezig was met zijn persconferentie, duwden die dranghekken opzij en stonden naar voren met veel kabaal. Als de tactiek was van Kamp om de mensen buiten uit te putten en zo lang binnen te blijven tot iedereen van kou en moeheid wel naar huis is afgedropen, nou dan is die tactiek aardig geslaagd. Want inmiddels staat er nog. Nou, in geval een fractie van het aantal mensen dat hier twee uur geleden was. En Kamp zit nog steeds binnen met de delegatie van actievoerders. Even <riek> voor zevenen gaan de tractoren in beweging. Klaxonerend met zwaailichten op, toegeklapt door de andere demonstranten die nog over zijn. Wat gebeurt er nu meneer, geef ze het op? Ik heb geen idee, uh, het lijkt erop alsof uh, de boeren uh, achter hun koeien aangaan en uh, op weg zijn om te gaan melken. Maar het ja, het ook dit, is, dit, is, dit is redelijk spontaan en ook dit levert in het donker toch wel weer een uh, aardig beeld op. Beste actievoerders, we hebben met hem gesproken, toezeggingen zijn gedaan, te weinig, maar de acties gaan door. Dus jullie horen nog meer van ons. Hey. Hey. Iedereen bedankt en deze actie is ten einde. Hoe is het gesprek verlopen? Nou, het gesprek uh, loopt aan alle kamp. Uh, hij is een hele rationele man. Wij hebben ons zegje gedaan namens al onze actievoerders hier. Namens al deze mensen. We hebben het punt van veiligheid en leefbaarheid gemaakt. Nou, mijn inziens uh, snapt hij dat misschien als mens wel. Maar uit functie van zijn ministerschap wil die dat niet zien. Dus dat is heel moeilijk om dat punt over te maken... zoals de mensen hier denken. En ik begreep dat de acties gewoon doorgaan. Morgen staat er een grote actie op te houden, samen met de FNV en alle andere actiegroepen. Wij gaan een langzaam aan actie doen. Een gast terug actie. Wij gaan ons uit verschillende dorpen met auto's... gaan wij naar Groningen, ons daar verzamelen bij de Euroborg... Dan gaan wij kalmaan, gasdraf, over de A7 naar Zuidbroek, waar een groot volksplaats plaatsvindt. En we stoppen uiteraard nog even bij het prachtige monument dat daar ooit gebouwd is op de A7, waar het eerst gas uit de bodem kwam. U hoorde een toeter en een verslag van Karin Alberts. We gaan snel naar Nagano. Sebastian Timmerman. Daar hebben we Michel Mulder zien beginnen aan zijn wereldkampioenschapsprint. De wereldkampioen van vorig seizoen in Salt Lake City begint prima. Is als eerste schaatser namelijk onder de 35 seconden gedoken vandaag. 34, 84, twee tiende van een seconde boven het barekoor. Dat wordt gedeeld door Giorgi Kato en door Pekka Koskela. Beiden trouwens niet aanwezig bij dit WK Sprint. Hebben de voorkeur gegeven dus aan een andere opbouw richting sortie, richting de Spelen. Michel Mulder riep al het hele seizoen... ik ga hoe dan ook naar Nagano... als ik me daarvoor kwalificeer. Want ik vind het een eer dat ik wereldkampioen sprint ben... en ik wil mijn titel verdedigen. En ook al is het een olympisch seizoen... zo'n wereldtitel geeft echt wel voldoende glans voor mij. Nou, 34-84 is voor hem een prima begin. En nu staat zijn 10 minuten jongere broer in de baan. Tweelingbroer van Michel Mulder, Ronald Mulder. Die ook bezig is aan een puikseizoen. Een wereldbekerwedstrijd won het Nederlands record terugpakte. Dat staat voor de tweede keer in zijn leven op zijn naam. 34-25. Dat is geen tijd die je in Nagano mag verwachten. Want het is in Japan toch een vrij trage ijsbaan. En in deze voorlaatste rit wordt er vals gestart door de tegenstander van Ronald Mulder. En dat is de Amerikaan Mitchell Whitmore. De Amerikaans kampioen op deze afstand op de 500 meter. En dat is wel een outsider misschien voor de titel. Want Whitmore kan ook best goede kilometers rijden, duizend meters rijden. En je ziet toch dat ook in het sprint en meer specialisatie is gekomen. Dat er niet zo heel veel rijders meer zijn. die en een hele goede 500. en een hele goede 1000 meter kunnen rijden. Michel Mulder kan dat wel. en is daardoor dus topfavoriet. ook voor dit WK 34-84. Daarmee staat hij met nog twee ritten te gaan. Bovenaan Daniel Greg, de Australier. daardoor gezakt naar de tweede plaats. En op de derde plaats zien we de Italiaan Mirko Nenzi staan. Kjeld Nuis, wiens start dus werd onderbroken. door die weer put in het ijs. staat 15e. Heeft wel. Een excuus, maar zo ongetwijfeld balen. Ronald Mulder staat. Opnieuw bij de startstreep. Net als Mitchell Whitmore. Die naar het ijs kijkt. Ronald Mulder kijkt geconcentreerd voor zich uit. Tweede start moet goed zijn. Anders volgt er een disqualificatie. Tweede start is goed. Op deze voorlaatste rit van de eerste 500 meter. 34-84. Dat is dus de inzet. De tijd van Michel Mulder. 34-83 is het trouwens geworden. Met een honderdste gecorrigeerd. 9,79 voor Ronald Mulder. Daarmee is hij een tiende van een seconde langzamer dan zijn tweelingbroer. In de rit voorafgaat. voorafgaand wel Het voordeel nu. Dat hij een richtpunt heeft op de kruising aan de Amerikaan. Die heeft hij aan het eind van de kruising te pakken. Nu die binnenbocht goed aan. Oh! En ah. dat mislukt maar Ronald Mulder. Hij gaat bijna onderuit. Komt helemaal omhoog. Blijft er nauwelijks op de been. Keert wel weer terug in zijn eigen baan. Wint ook de rit. Maar verliest daardoor wel veel tijd. En staat met 35-68 met één rit nog te gaan op de 12e plaats. Hij heeft dus een excuus. Want het was al knap dat hij op de been bleef in die binnenbocht. Michel Mulder nog altijd aan de leiding. 34-83. Dat zag er heel spannend uit. We gaan naar Oekraïne. In Oekraïne neemt namelijk de spanning opnieuw toe. President Yanukovych ondertekende gisteravond een wet... die het mogelijk maakt om anti-regeringsdemonstranten... zeer streng te straffen. In de hoofdstad Kiev, u weet dat... wordt al bijna twee maanden gedemonstreerd tegen de president. De pro-Europese oppositie vindt dat hij veel te veel met Rusland samenwerkt. Correspondent David-Jan Godfra in Rusland, in Moskou. David-Jan, wat houdt die nieuwe wetgeving precies in? Nou, het is een hele serie van, uh, van wetten die uh, er vooral op gericht is uh, om, om massaal langdurige protesten uh, te voorkomen. Hè, protesten zoals die nu aan de gang zijn in, uh, in Kiev. Je zegt het al bijna twee maanden. De oppositie die houdt daar sinds november de Maidan, het centrale plein van Kiev uh, en het stadhuis bezet. Nou, die wetten die gaan behoorlijk ver. Bijvoorbeeld, er komt 15 dagen hechtenisstraf te staan. op het opzetten van tenten of podia op de openbare weg. Nou, dat is precies wat er nu gebeurt in, uh, in Kiev. En dat is nog een hele lichte straf. Deelnemen bijvoorbeeld aan wat oproer wordt genoemd. kan worden bestraft met uh, 10 tot 15 jaar maar liefst. En uh, ja, dat zou veel deelnemers aan de huidige protesten boven het hoofd hangen. Maar het gaat niet alleen maar om demonstranten. Als je bijvoorbeeld als journalist verslag doet van die demonstraties. zonder registratie bij de. De overheid, dan kun je een hoge boete krijgen en dat is een gevaar voor de, uh, de media van de oppositie en het wordt ook nog eens makkelijker om de, de onschendbaarheid van parlementsleden op te heffen. Kortom, het is een heel pakket van maatregelen die het leven van de oppositie in, in Oekraïne een stuk moeilijker zal maken. Ja, duidelijk bedoeld om, om die oppositie te beteugelen. Gaat dat lukken, denk jij? Poeh, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Kijk, die demonstraties die gaan nog door. Er is vanmorgen ook opgeroepen om massaal weer naar die uh, Maidan... naar het Centrale Plein te komen. Uh, maar ja, met deze uh, draconische straffen boven het hoofd... Uh, kun je je afvragen hoe lang die bezetting van het plein... en van het stadhuis nog, uh, nog door zullen gaan. Ja, er, er is veel kritiek op, op deze nieuwe wet... hier bij ons in Europa, in de, in de Verenigde Staten. Uh, wat zijn die bezwaren nou precies? En, en heeft dat zin dat men zich opwint in de rest van de wereld? Nou, wat, wat, wat, wat er in Brussel, in Washington wordt gezegd... is uh, dat dit uh, uh, ondemocratische wetten zijn... die uh, de oppositie oppositiemuilkorven, die het onmogelijk maken om uh, te demonstreren. Ja, je moet je natuurlijk wel bedenken... Dat, uh, dat welke regering dan ook... ook in Europa of in de, in de Verenigde Staten... wel iets zou uh, gedaan hebben... Uh, als in hun hoofdsteden... Uh, de oppositie al, al maandenlang... Uh, pleinen en stadhuizen... bezet zou, uh, zouden houden. Of het zin heeft... Um, ik denk het eerlijk gezegd niet. Kijk, pre, uh, president Janukovic die heeft heel duidelijk gekozen voor Rusland. Althans vooralsnog, domweg omdat Rusland meer geld beschikking, uh, ter beschikking stelde... voor de noodleidende economie van, uh, van Oekraïne. En daar heeft Europa vooralsnog maar weinig tegenover gesteld. Dus ik denk dat Janukovic in ieder geval voorlopig die, uh, die pro-Russische koers wel zou blijven varen. Ja, en je zei het al, uh, vanmorgen zijn opnieuw grote demonstraties aangekondigd. Uh, het lijkt erop dat de demonstranten uh, uh, niet echt onder de indruk zijn dus van deze nieuwe wet. Nou, ik denk dat morgen dat, dat er inderdaad... behoorlijk wat mensen zullen komen. Tienduizenden, misschien zoals eerder wel honderdduizenden. De vraag is natuurlijk... hoeveel er zullen blijven op dat plein? Zal dat plein bezet blijven? Um, op een gegeven moment gaat de politie natuurlijk gewoon wel ingrijpen. Dan zal het plein worden schoongevecht, Dan zal het stadhuis worden leeggehaald. En ja, met de huidige wetgeving hangen daar dus hele zware straffen bo uh, boven. Uh, de vraag is hoeveel mensen bereid zijn om dat risico te nemen... om voor jaren in de gevangenis te, uh, te verdwijnen... Uh, voor een protest waar nog steeds wel heel veel Oekraïners achter staan. Spannende dagen in Oekraïne. David-Jan Godfra, dankjewel. Gaan wij terug naar Nagano. Sebastian Timmerman... Muziek, alle rit op de 500 meter voor die mannen die zijn geweest. De laatste keer dat we je hoorden, een paar minuten geleden... had Michel Mulder de snelste tijd gereden. Is dat zo gebleven? Dat is uh, zo gebleven. En met afstand de beste. In de laatste rit kwamen ook de Japaner uh, Nagashima en de Canadees Darrow... ook absoluut niet aan de tijd van Michel Mulder. Die als enige een tijd neerzet in de 34 seconden. 34,83. En een voorsprong heeft van 36 honderdste van een seconde op Daniel Gregg. De Australië die tweede wordt. Omdat uh, Nagashima in die laatste rit niet verder komt dan de achtste tijd. En Darrow dan de zeventiende tijd. Een uh, aparte uitslag van de 500 meter. Niet dat Michel... Michel Mulder wint, want uh, dat hadden we eerlijk gezegd wel een beetje verwacht... en is ook echt een hele goede 500 meter rijder. Maar de Australië Greg als tweede en de Italiaan Nancy als derde... dat komt toch onverwacht. Betekent dat Michel Mulder een prima basis legt voor een uh, tweede wereldtitelsprint. Hij heeft op de duizend meter vandaag al een voorsprong van 72 honderdste van de seconde... op die Australië Greg. Veel uh, concurrenten laten altijd liggen, kortom... Michel Mulder staat met een tevreden glimlach op het middenterrein van de ijsbaan in Nagano. En terecht. Sebastian, dankjewel. We horen je straks weer als de dames de duizend meter rijden. Gaan wij voetballen? Want FC Twente is goed uit de winterstop gekomen. Gisteravond won het de derby tegen Herakles met 3-1 en Twente blijft daardoor in het kielzog van de koplopers Ajax en Vitesse. Ronald van der Geer sprak met Quincy Promes, maker van de 1-0, maar ook de veroorzaker van het tegendoelpunt van Herakles. Dat is een. Uh... Boeiende slotfase, toch maar wel. Ja, dat uh, wordt nog 2-1. Uh, de schuld van mij. En, uh, ja, Dat was even zuur. En dan is er nog billen knijpen. Maar uh, uiteindelijk wordt het 3-1. En Ik denk dat we tevreden mogen zijn met de drie punten. Ja, want jij kopt die bal breed. Even daarvoor krijg je eigenlijk de kans om alles te beslissen. Hè? Om je prima gevoel van deze wedstrijd uh, nog eens even te bekronen. Ja, klopt. Uh, ik, uh, ik, ik, ik, ik dacht dat ik er al langs was, maar... Verdediger bleef goed naar de bal kijken, waardoor ik uh, ja, iets te gehaast schoot. En uh, ik had het daar kunnen beslissen. En we hebben nog een paar kansjes gehad die we hebben nagelaten. En dan zie je dat, dat, dat het nog spannend kan worden. Uh, maar wat ik al zei, achteraf gezien zijn we blij met de 3-1. En uh, mogen we tevreden terugkijken. Tevreden terugkijken, dat doet de coach van de Tukkers, Michel Jansen ook. Zelfs dat hebben we wel aangegeven. Van, uh, belangrijk is na de winter dat je, dat je je eerste wedstrijden gewoon gaat winnen. En uh, dat is vaak zo rond de winterperiode. Uh, sla de kranten er maar op na. Er wordt bijna nergens echt heel goed gevoetbald. De velden zijn minder, het weer is minder. En dan is het gewoon heel belangrijk dat je aan de goede kant van de score blijft. En dat hebben we vanavond prima gedaan. Ja, want dan heb je wel het gevoel dat je je ploeg goed door de winter hebt gesleept. Ja, dat je in ieder geval een goede stad hebt. Kijk, dan, uh, het is niet zo dat een eerste wedstrijd dan uh, zaligmakend is. En, en dat zal bij ons ook zeker niet gebeuren. Dus uh, we zijn wat dat betreft ook te kritisch naar onszelf en naar de spelers. Maar uh, ja, het is gewoon prettig. Alleen één uh, Zwaluw maakt uh, in dit geval nog geen zomer midden in de winter. Dankjewel. Deze tegelwijsheid. Dankjewel. Ja. Dankjewel. A bottle of whiskey farther away And I sure would like some sweet company And I'm leaving tomorrow Anna Kendrick. En dat liedje heet Cups en niet When I'm Gone, wat u misschien verwacht had. Voor het eerst, sinds de treinkaping bij De Punt 37 jaar geleden... gaan familieleden van de overleden kapers gezamenlijk naar de plek van de kaping. De herdenking heeft alles te maken met het onderzoek dat minister Opstelte aankondigde... naar de gewelddadige beëindiging van de kaping. Jan Bekkers is freelance journalist, doet al jaren onderzoek naar de treinkaping. Goedemorgen, Goedemorgen. Waarom heeft het nou zo lang geduurd? 37 jaar voordat er een gezamenlijke herdenking was voor de nabestaanden van de kapers? Nou, de jaarlijkse herdenking is natuurlijk op 11 juni op de begraafplaats in Assen. En uh, door het onderzoek en de feiten die bekend zijn geworden hoe de jongens in de trein daadwerkelijk overleden zijn... Uh, zijn de nabestaanden er pas voor het eerst sinds 37 jaar met elkaar over gaan praten... En ja, dat is in een stroomversnelling gekomen. En nu willen ze op de plaats waar hun dierbaren overleden zijn ook gaan uh, herdenken. Ja, waarom heeft dat zo lang geduurd voordat ze elkaar opzochten? Uh, ja, het is, men praat daar niet over in de Molukse gemeenschap. Uh, jaar sprak ik met een broer van een van de overleden kapers. Hij zegt, Jan, jij bent de tweede waarmee ik erover praat sinds 37 jaar. Wij doen dat gewoon niet, het is gebeurd. En ondanks dat we in dezelfde wijk wonen, dezelfde straat vaak... wij praten daar niet over. Dat is een soort taboe. Wat gaat er bij die herdenking precies gebeuren? Hoe, hoe gaat dat eruit zien? Nou, we rijden vanaf uh, boven om uh, half twaalf naar de punt. Uh, er is een lang pad wat naar het spoor leidt. Uh, mevrouw Soemokel, de, de, de, de weduwe van de tweede president van de RMS... zal voorop lopen... Ge ...geflankeerd door een RMS-vlag en een Nederlandse vlag. En die Nederlandse vlag is uh, vooral bedoeld als, als uh, respect en ten nagedachtenis... ...van de twee Nederlandse uh, omgekomen geijswaars... ...die tenslotte door hetzelfde vuur omgekomen zijn. Ja. En dat is ook voor het eerst 37 jaar... ...dat die zo herdacht worden door de Britse gemeenschap. Een bijzondere herdenking dus, um, maar ja. ook een die veel gevoelens oproept. Um, het ANP meldt dat um, de herdenking extra wordt bewaakt... omdat er bedreigingen richting de herdenking... en, en um, richting de mensen die daar aan mee willen doen geuit zijn. Klopt dat? Nou, mevrouw Zegveld, de advocaat van een van de nabestaanden... en van een van de overlevenden onder de kapers... die is uh, daadwerkelijk met de dood bedreigd. En die kreeg mailtjes van... we zullen je begraven naast uh, de zes uh, kapers van de punt... Dus er is zeker Molukse beveiliging en er zal politie zijn. En er is ook uh, spoorwegpolitie om toe te zien dat uh, mensen niet te dicht bij het spoor komen. Dus het geheel is wel goed bewaakt. Ja. Ja. Maar we, we verwachten niet echt problemen. Hoor. Ik heb regelmatig contact met de politie. En die medewerking is echt uh, buitengewoon goed. Dat, um, de, die, die nieuwe feiten hè, over de manier waarop de kapers uh, ja, zijn doodgeschoten, zijn geëxecuteerd. Hè? Dat zijn de, de termen die u gebruikt en die ook in Molukse ja. kringen rondgaan. Um, die hebben ervoor gezorgd dat opstelte een onderzoek heeft aangekondigd... naar wat er precies gebeurde toen. Is er vertrouwen in de gemeenschap in dat onderzoek? Uh, nou, men is sowieso blij dat, er, dat dit de eerste minister is... sinds 37 jaar die die zaak open wil breken. En men heeft er vertrouwen in dat als de minister... dezelfde documenten bestudeert als Junus en ik hebben gedaan... dat hij niet tot andere conclusies kan komen dan wij getrokken hebben. En dat is dat er zeker vier kapers... Uh, door het hoofd geschoten zijn en uh, twee van de kapers nog redelijk ongeschonden... in die trein aangetroffen werden, Max en uh, Halsina. En dat die domweg geëxecuteerd zijn door de mariniers. En, ja, gevolgen... en wat voor gevolgen moet dat dan hebben, kort? Uh, nou, de Nederlandse staat zal aansprakelijk gesteld worden... Voor de, voor de schade die de slachtoffers hebben ondergaan, natuurlijk. En dat betekent? Uh, betalen. Ja, ik. Wat zegt u? Dat betekent betalen. Uh, het gaat de nabestaanden zeker niet om geld, maar wel om gerechtigheid. Eh, het is 37 jaar publiek geheim geweest dat, die, dat de bedoeling was... om alle kapers uh, of door de scherpschutters uh, te executeren... Ja. Uh, of door de, door de mariniers. Oké. Okay. Dank u wel. Jan Bekkers, journalist. Ja. Graag gedaan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8...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 87654321. Ja, ook de BMW 116 d 118 d en 120D. Nu standaard met achttrapsautomaat en slechts 20% bijtelling. Dit is Radio 1. Het is half acht de hoofdpunten met Dieuke Bij de aanslag op een restaurant in Kabul in Afghanistan zijn zeker 18 mensen om het leven gekomen. Onder hen zijn een IMF-vertegenwoordiger en vier stafmedewerkers van de VN. VN-chef Ban Ki-moon spreekt van een afschuwelijke aanslag. Eerst blies een zelfmoordterrorist zich op in het restaurant. Daarna openden twee aanvallers het vuur. Het restaurant in Kabul is populair bij diplomaten en bij buitenlanders. De Taliban hebben de verantwoordelijkheid opgeëist. Groningen wordt vanmorgen verder bijgepraat over de gasplannen van het kabinet. Minister Kamp geeft om tien uur uitleg op een bijeenkomst op het provinciehuis. Het kabinet wil de winning fors verminderen... en maakt geld vrij voor schadecompensatie. Maar volgens activisten is dat onvoldoende. In Egypte zijn vier doden gevallen... bij confrontaties tussen aanhangers van de Moslimbroederschap en de politie. Ze raakten in verschillende steden slaags. De Moslimbroederschap werd vorige maand tot terroristische organisatie verklaard. Sindsdien treden de veiligheidsdiensten er harder tegenop. Vandaag wordt de officiële uitslag verwacht van het referendum over de nieuwe grondwet. Waarschijnlijk heeft een overweldigende meerderheid gestemd.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 In de brieven zat ricine, een stof die op de lijst van chemische wapens staat. De vechtsportinstructeur heeft een deal gesloten met justitie. In Rovers zijn bekentenis krijgt hij maximaal 25 jaar cel. En dat zijn de hoofdpunten. Het weer van Weerplaza.nl Het blijft na droog. De komende uren zijn er eerst nog veel wolken... maar in de loop van de ochtend breekt de zon geregeld door. Met vanmiddag 8 graden in het noorden en 11 in Limburg... is het nog vrij zacht voor de tijd van dit jaar. Daarbij staat een madige zuidoostenwind. Morgen is het minder mooi. Er is veel bewolking met op sommige plaatsen lichte regen of motregen. Ook is het koeler met in Groningen, Friesland en Drenthe hooguit 5 graden in de middag. Terwijl het in de rest van het land 7 of 8 graden wordt. Na het weekend is er veel bewolking met af en toe lichte regen of zelfs natte sneeuw. Het kwik ligt in de middag rond een graad of 4 en het kan s'nachts een graadje vriezen.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 Goedemorgen, het is vijf minuten over half acht. The morning after, zo kun je het wel noemen voor Groningen. Want alle huizen daar zijn door de bevingen in waarde gedaald. Dat zei minister Kamp gisteren. Of ze nou schade hebben of niet, de huizen zijn significant minder waard geworden. Maar hoeveel minder, zei de minister niet. Ik praat erover door met Pieter Huytema. Goedemorgen. U bent advocaat van zo'n 300 huizenbezitters daar. Wat is uw inschatting? Hoeveel minder waard zijn die huizen geworden? Ja, dat, dat kan ik niet exact zeggen. Blijkt ook niet uit het onderzoek. Uh, maar wat wij het zo belangrijk vinden... is dat uh, nu eindelijk de minister en ook de NAM... Uh, hebben erkend dat er sprake is van waardevermindering. En dat hebben ze eigenlijk tot, tot, en met gisteren, tot aan gisteren uh, stellig ontkend. Wij hadden al onderzoeken laten verrichten op andere manieren... en daar kwam het ook al uit naar voren. Maar uh, het is nu wel heel duidelijk dat, uh, dat zij dat ook erkennen. Ja, de minister heeft het erkend... en de minister heeft een zak geld in het vooruitzicht gesteld. Uh, ik zou zeggen, uh, tevredenheid daarbij u en uw cliënten? Ja, nou ja dat, dat was wel uh, van korte duur. Want als je uh, goed de bepalingen leest... valt al direct op dat de minister daar een hele forse beperking stelt... namelijk dat het alleen voor huizenverkopers is. Dus alleen als je huis gaat verkopen... dan zou je daarvoor in aanmerking kunnen komen. En dan geldt het ook nog alleen voor huizenverkopers... vanaf het derde kwartaal 2013. Dus mensen die daarvoor hun huis hebben verkocht... en schade hebben geleden... die moeten dat gewoon maar voor lief nemen. Maar wordt, als uh, ik het goed begrijp, als ik u mag onderbreken... wordt dan schade als bijvoorbeeld uh, scheuren in de muren... niet betaald tenzij je je huis verkoopt? Nou, dat, dat, dat, andere schade, dat is andere schades, fysieke schade. Maar dit gaat echt over waardeverminderingen. En scheuren. en dergelijke spelen daar wel degelijk een rol bij. Maar dat, dat is wel een andere discussie. Hè? Precies, dus, uh... dus die worden vergoed, de schades, de fysieke schades... aan gebouwen die zijn wel, ontstaan maar, ja. door de uh, gaswinning. Maar de waardevermindering als geheel, die wordt pas vergoed... als het huis verkocht wordt. Maar dat is toch ook pas het moment dat je dat nodig hebt? Uh, en, en, en daar is eigenlijk wat wij dan als advocaat uh, heel interessant vinden, de jurisprudentie heel helder over die zegt, uh, je leidt de schade op het moment dat je de schade leidt, maar op dit moment die mensen hebben nu een waardevermindering in hun vermogen en leiden op dit moment de schade, dus ze hebben ook op dit moment recht op schadevergoeding nou, je moet zich voorstellen hè, ik, van die 300 mensen die zich hebben aangemeld en dat zullen nog gewoon meer worden van die 300 mensen zijn er heel veel het gros, die hoeven hun woning niet te verkopen... maar die leiden wel schade in hun vermogen. staan uit die waardevermindering. En u zegt, er is jurisprudentie die stelt dat die schade... gewoon vergoed moet worden. Dat betekent dat die 1,2 miljard van Kamp bij lange na niet genoeg is. Hoeveel meer is er nodig dan? Uh, nou, ik denk, ik denk nog wel een keer uh, zo'n bedrag. Als je het uh, hypothetisch stelt dat alle huiseigenaren uit dat gebied... een waardevermindering uh, zouden gaan claimen... en laten we hem vaststellen door een expert... Dan, uh, dan zie ik er niet aan van dat het bedrag nog een keer op tafel moet komen. Maar dat klinkt niet heel realistisch. Dat dat er ook echt gaat komen. Uh, zoals ik die cijfers nu bekijk, niet. Maar goed, een eerste stap is de erkenning van de minister en, uh, en de NAM... dat, uh, dat er waardevermiddeling is. Uh, de volgende stap is dat ze gaan uitkeren. Nou, wij hebben hun geformeerd. Als ze zich daar niet aan houden, dan gaan wij in de komende week dagvaarden. Dat betekent dat u naar de rechter gaat stappen... om alsnog dat geld binnen te krijgen. Precies. En dat zou dus, zegt u, over nog wel eens een miljard kunnen gaan, grof gezegd. Uh, daar, daar kijken wij helemaal niet van op, nee. Wij gaan dit met belangstelling volgen. Pieter Huytema, advocaat in Groningen, van de huizenbezitters daar. Dank u wel. Ja, geen dank. Dan gaan wij voetballen opnieuw, want de winterstop die zit erop. En dat is... Uh, een goed moment om het Eredivisie voetbal van dit weekend te gaan bespreken... met voetbalverslaggever Ragnar Niemeyer. Goedemorgen, Ragnar. Goedemorgen. Hi. Gisteravond al de eerste wedstrijd. Hè? FC Twente wint 3-1 van Herakles. Uh, belangrijke punten in de titelreis. Wat voor indruk maakten die Turkse nou op jou? Ja, er werd een beetje verschillend naar gekeken in de afloop, merkte ik. Er waren mensen, ik was zelf ook bij die wedstrijd gisteravond in Enschede... er waren mensen die zeiden, ja, het was stroperig. Dat kwam uit de mond van Michel Jansen, de hoofdtrainer van, van FC Twente. Er waren mensen die zeiden, van, nou ja, dit is een, een, een uitslag die bij deze wedstrijd hoort. Twente misschien niet fantastisch gevoetbald, maar eh, dik verdiend gewonnen... op basis van meer kansen, meer eh, balbezit, meer druk, betere spelers. En er werd ook gezegd, ja, eh, het tweede doelpunt... Eh, daar zat een luchtje aan met een overtreding... Die werd gemaakt op Chommer, Een rode kaart op een gegeven moment, uh, daar was sprake van buitenspel. Uh, dat waren net de dingen die de wedstrijd uh, lieten kantelen voor FC Twente, anders had er iets anders in gezeten. Maar ik hoorde toch ook Jan de Jonge, de trainer van Irakles, zeggen dat, uh, dat zijn ploeg daar eigenlijk gewoon het de nederlaag geleden had. En wat dat betreft doet Twente hele goede zaken, want Twente staat voorlopig gewoon even op plek 1. Ja, hey, en de wedstrijd van dit weekend is, is natuurlijk... Ajax-PSV zondag morgen. De Eindhovenaren hebben Brian Ruys erbij, ex-FC Twente. De laatste kans van PSV om dat seizoen nog mee te, kunnen, mee te kunnen doen? Nou ja, normaal gesproken heeft PSV die laatste kans natuurlijk al lang gehad en is er alleen in Eindhoven en omstreken een soort optimisme opgestaan van: misschien kan het nog, misschien kan het nog met laatste deze hoop. Brian Ruys ja de laatste hoop ja kijk het verschil met met Twente met Ajax en Vitesse is 11 uh, punten Twente speelde gisteravond natuurlijk al uh, dat is wel heel veel het is wel zo, als PSV daar wint uh, in Amsterdam, dan wordt dat verschil acht punten. Nou ja, dat is te overzien, al is het maar omdat Ajax gekkere dingen heeft goed gemaakt. Grotere achterstanden heeft goed gemaakt natuurlijk de afgelopen jaren. Alleen, uh, PSV speelt nog altijd met zwakke rechterverdedigers. Met Arias bijvoorbeeld speelt nog steeds met Bruma, uh, die huurling die gewoon geen goede eerste seizoen zelf heeft gespeeld. Ze spelen nog steeds met Willems als linkerverdediger. Die spelers zijn niet tijdens deze winterstop opeens heel veel beter geworden. Daar geloof ik niet in. Dus normaal gesproken gaat PSV dat niet doen en normaal gesproken gaat PSV ook geen tweede plaats halen, omdat het ploegen als Ajax, als Twente, als Vitesse allemaal voorbij zal moeten gaan. Het zal best zo zijn dat misschien een van die ploegen wordt bijgehaald. Twente heeft vorig jaar een inzinking gehad naar de winterstop. Ajax kan misschien niet weer zo'n serie neerzetten als de afgelopen jaren, maar drie van deze ploegen voorbij, ja dat is normaal gesproken totaal niet realistisch. Nee, een van die ploegen, je zei het al, Vitesse speelt morgenavond uit tegen Zwolle. Um, hoe hebben zij de winterstop? stop door doorgemaakt. Nou ja, zij hebben toch uh, met, met een Traoré, een, een nieuwe speler gehuurd van Chelsea, uh, zich versterkt. Met uh, Labiat, de oudspeler van PSV, die ze voor anderhalf jaar hebben aangetrokken, hebben ze zich versterkt. Dus je kunt zeggen dat daar op de transfermarkt wat gebeurd is. Sterker nog, een speler als Kakuta, in het verleden toch echt een heel groot talent, kwam niet aan spelen toe in de basis. Hup, terug naar Londen, dan komt er wat beters voor terug. Verwachtingen zijn echt heel erg hoog rond die Traoré. Uh, ja, daar zou, daar zou winst in kunnen zitten. De rest heeft stilgezeten op de transfermarkt. Transfermarkt. Twente heeft weliswaar een spits gehaald. Uh, PSV heeft Ruiz gehaald. Maar als je kijkt naar de echte ploegen bovenaan, is het rustig gebleven. Vitesse heeft zich versterkt. Uh, dus daar zou misschien een winstfactor in kunnen zitten. En misschien dat dat sprongetje gemaakt kan worden. Uh, ja, belangrijk om meteen na die winterstop de punten te pakken. Dat is een cliché. Maar Twente liet het daar vorig jaar liggen. Was koploper in de winterstop. Meteen de punten kwijt. Uh, de titel weg. Dus nu aanhaken, erbij zijn. Lastige wedstrijd voor Vitesse. Maar uh, niets is onmogelijk. En uh, ja, wat dat betreft ook kijken naar Feyenoord, hè, want Feyenoord moet u ook maar eens laten zien. Ronald Koeman wil het graag dat het op het, bepaalt, op het moment dat het moet... dat de ploeg presteert. Daar ging het in het verleden ook wel eens mis. Dus Feyenoord ligt ook onder een uh, vergrootglas. Het worden spannende dagen. Een spannende dag in het vooruitzicht. Draag naar Niemeijer. Dankjewel. Gaan wij snel naar het WK-sprint in Nareno. De Duizend meter vrouwen is bezig. Sebastian Timmerman. Die staat uh, op punt van beginnen inderdaad. En uh, er is vooral uitkijken wat betreft de Nederlandse vrouwen... na de zesde rit, want dan komt de eerste Nederlandse in actie. Anis Das, die tiende werd op de 500 meter. Daarna Thijsje Oenema, die een beetje tegenviel. Zevende op de 500 meter. Het is toch al niet het seizoen van Oenema. Gaat ook niet naar de Olympische Spelen. Uh, de twee Nederlanders waren het vooral om lijkt te draaien bij de vrouwen. Zijn Margot Boer en Laurine van Riesen. Van Riesen rijdt in de voorlaatste rit tegen de titelverdedigster, Heather Richardson. Werd zesde. En Boer rijdt in de tiende rit van de 12 op de duizend meter. En is natuurlijk prima begonnen aan het toernooi. Met de tweede plaats op de 500 meter. Omgerekend moet ze dadelijk op de kilometer 6600ste goedmaken op de Chinese Ying Yu. De winnares van de 500 meter. Dat klinkt veel. Dat is ook veel. Maar aan de andere kant. Margot Boer tegenover Yingyu op de 1000 meter. Geef ik toch Margot Boer de meeste kansen? En uh, Yingyu is niet echt een 1000 spe meter specialiste. Dus wat dat betreft zit er nog meer in het vat, wellicht voor Margot Boer. Dan die tweede plaats waar ze na de eerste afstand van dit weekend op staat. Vier vrouwen dus komen allemaal een beetje in het tweede gedeelte van de 1000 meter in actie. Dan komen wij bij jou terug. De geheime dienst NSA mag van president Obama... de omstreden belgegevens blijven verzamelen. Maar de manier waarop gaat hij wel veranderen... zodat de privacy beter wordt gegarandeerd. En ook buitenlandse leiders zoals Angela Merkel... hoeven zich minder zorgen te maken, zegt Obama. En de leiders van onze close friends en allies... deserve to know that if I want to know what they think about an issue... I'll pick up the phone and call them. Rather than turning to surveillance. Als ik wil weten bijvoorbeeld wat Angela Merkel denkt, zal ik haar bellen en niet bespioneren. Obama zei dat al eerder en het stelde haar niet gerust: toch moet ze niet te hard gaan klagen, waarschuwde Obama indirect. Now, let me be clear: our intelligence agencies will continue to gather information about the intentions of governments. In the same way that the intelligence services of every other nation does. We zullen inlichtingen blijven verzamelen over buitenlandse regeringen. Net zoals zij dat doen. We will not our may be more en ik ga me echt niet excuseren omdat wij het beter doen. spying hostile framework by on their own. En terwijl Inlichtingendiensten vooral bezig waren met het bespioneren van landen, misten ze bepaalde vijandige individuen. The horror of september 11 brought all these issues to the fore. Wat leidde tot 9-11, stelt de president. De aanslagen van 11 september zijn in alle discussies... de rechtvaardiging voor omvangrijke inlichtingenprogramma's. En dat is volgens terrorisme-specialist Pieter Bergen onterecht. Uh, but the fact is, we've now, you know, we're 13 years after 9-11. If you can only point to one very minor case, you know, it's, it's hard to make the defense... you're preventing big terrorist attacks with this program. Deze Al Qaeda-specialist meent dat het nut van het verzamelen van de belgegevens zeer beperkt is. Maar de opvatting van de regering blijft het hoeft zich maar één keer te bewijzen. Dat is al voldoende. De review group turned up no indication that this database has been intentionally abused. En I believe it is important that the capability that this program is designed to meet is preserved. Bovendien, van de verzamelde belgegevens is nooit misbruik gemaakt. Dus ik wil ermee doorgaan. Obama erkent dat er een risico is op misbruik. Dat er fundamentele vrijheden verloren kunnen gaan. Hij wil daarom dat een rechter toestemming gaat geven voor het gebruik van de belgegevens. En dat aan de geheime toezichthouder van alle programma's een privacy specialist wordt toegevoegd. Verder gaat hij aan het congres voorstellen... dat de verzamelde belgegevens worden opgeslagen... door een derde onafhankelijke partij. Allemaal plannen die de komende twee maanden moeten worden uitgewerkt. De onafhankelijke senator Bernie Sanders... die heel kritisch is over de NSA... schort zijn oordeel over de maatregelen van de president nog eventjes op. Omdat veel afhangt van hoe zijn plannen worden ingevuld. Republikeinse senator Rand Paul, die geldt als potentieel presidentskandidaat... is veel harder over Obama. Privacy best, maar ik ga toch door met het verzamelen van al jullie gegevens. Dat is wat Paul heeft onthouden van de speech. Tegenover al deze critici breekt Obama dan toch een lans voor het NSA-personeel. NSA Stel nou dat de NSA zijn aanslag mist. Dan krijgen zij de volle laag. Vandaar dat de president ze het werken niet al te moeilijk wil maken. Maar toch niet echt gerustgestelde critici. In een reportage van Wessel de Jong. Gaan wij naar de openbare bibliotheken. Want minister Bussenmaker wil die bibliotheken gaan beschermen. Gemeenten die zo'n biep willen sluiten... moeten eerst met buurgemeenten gaan overleggen... zodat er geen grote gaten in het netwerk van bibliotheken ontstaan. En ook moeten de bibliotheken meer gaan organiseren voor buurtbewoners. Denk aan debatten, cursussen. Het staat allemaal in de nieuwe bibliotheekwet. Die bestaat, die minister Bussenmakers gisteravond naar de Tweede Kamer stuurde... En we praten erover door met Kars Veling, voorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Goedemorgen. Goedemorgen. Heeft u nou een beetje vertrouwen in die aanpak? Zoals u hem nu beschrijft klinkt het Maals als muziek in de oren. Maar uh, de bibliotheek in uh, de stad en in de wijk en in het dorp. Uh, ik ben er niet gerucht op. Ik, uh, ik, ik ben bang dat we nog niet aan het eind zijn van de uh, bezuinigingen en wat me zorgen baart is dat heel veel gemeenten... toch daar wel heel roekeloos mee omgaan. Dus je kunt het mooi in een wet schrijven. Maar de wet bepaalt bijvoorbeeld niet... dat er zo'n voorziening moet blijven. Een verplichting om te gaan praten als je wilt sluiten... is natuurlijk goed. Maar ja, daarmee red je het niet. Maar ik heb nog wel een ander probleem. En ik had gehoopt dat de wet... wat op een wat inhoudelijke manier de bibliotheken zou steunen. En, en daar zit eigenlijk mijn grote zorg. Want wat bedoelt u met inhoudelijke manier? Nou... Um, de, we gaan natuurlijk steeds meer ook um, digitaal lezen. Hè? Ja. Daar zijn de bibliotheken volop mee bezig. Uh, ze hebben heel veel al in de, in de aanbieding. De wet gaat ook vooral over die digitale bibliotheek. En ik heb eigenlijk steeds gedacht, nou, dat wordt een hele mooie kans. Want nou gaan al die bibliotheken hè, die gaan uh, in de cloud, hè, zeg maar, met die, met, met die bibliotheek die. Niet op een plek zit, maar die algemeen is, daar gaan ze een verbinding mee maken. En dat betekent dat die bibliotheek eigenlijk nog veel leuker wordt en ook aantrekkelijker wordt. En wat mijn zorg nou een beetje is dat die uh, bibliotheek die bij ons in de buurt zit, zeg maar. En die digitale bibliotheek dat er een beetje naast elkaar komt te staan. En dat je straks dus krijgt dat je bent lid van uh, die digitale bibliotheek of je bent bibliotheeklid uh, in je eigen buurt. En, en ja, dat vind ik een gemiste kans, want dat zou je natuurlijk nou juist aan elkaar moeten knopen. Dat zegt de Raad van State trouwens ook. Die zegt, ja, als nou toch die bibliotheek onder druk staat en er zijn er zoveel nieuwe mogelijkheden. Uh, nou, zorg dat je dan gewoon één lidmaatschap bent, hebt. En als je dan niet naar de lokale bibliotheek wilt, dat is ook goed. Uh, ja, dan ben je wel, sta je wel in, uh, in het bestand en dan uh, word je benaderd en dan kun je meeleven wat er gebeurt. En ik ben bang dat dat eigenlijk niet goed geregeld is in de wet. Ja, u had meer ambitie dan van de minister verwacht... als ik dat zo mag samenvatten. Uh, ja, kijk, dat je de Koninklijke Bibliotheek in een positie brengt... dat hij daarin uh, coördineert, dat is prima. Maar we zijn als bibliotheker bezig, er komt één pas. Uh, ik zou denken, dan wordt er ook één toegang tot de openbare bibliotheek. Zowel de digitale als de analoge, zegt u, en dat is niet geregeld. Zeg, nog even heel kort, ja. uh, het gaat niet goed met die bibliotheken. Uh, er sluiten er veel, we, we hoorden het in het nieuws... het aantal uitgeleende boeken is gehalveerd. Um, heel kort, wat zou er volgens u nou moeten gebeuren... om het tijd te keren, en kan dat eigenlijk wel? Uh, ik denk dat het kan. Je ziet het ook in mooie voorbeelden als, als bibliotheken nieuwe dingen doen en samenwerken. Dan zie je ook het aantal bezoekers groeien. Dat is trouwens nog altijd 70 miljoen per jaar. Hè? Ik bedoel, we kunnen somber doen. Maar die bibliotheek die blijft enorm belangrijk. Dus als er wordt samengewerkt en zoals gezegd, als we nou zorgen dat de Digitale bibliotheek verbonden wordt met wat er in onze buurt gebeurt, ja, dan zijn we volgens mij volop kansen. En dan moeten wethouders niet roekeloos iets sluiten. Want als je het kwijt bent, dan is het weg en dan krijg je niet meer terug. Nou, u hebt het allemaal gezegd en de minister heeft ongetwijfeld geluisterd. Kars Veling, de voorzitter van de Vereniging van Openbare Bibliotheken. Dank u wel. eerst. Het NOS Radio en Journaal Media Overzicht met Lideke Mosinkov. Goedemorgen. Bij een aanslag op een restaurant in een streng beveiligde wijk... in de Afghaanse hoofdstad Kabul... zijn gisteravond zeker 21 doden gevallen... en dat melden lokale Afghaanse media. Onder de 13 buitenlandse slachtoffers... zijn vier medewerkers van de Verenigde Naties... en de vertegenwoordiger van het Internationaal Monetair Fonds... in Afghanistan. Al Jazeera heeft kort na de aanslag... beelden van het Libanese restaurant... dat als veilig gold op de website gezet... Al Jazeera-correspondent Jane Ferguson vertelt vanuit Kabul hoe die aanslag verliep. This was a brutal attack using three attackers, one a suicide bomber, to blow the doors off the restaurant itself, allowing the other two to enter where it would seem they gunned down uh, diners at their tables. Veel mensen probeerden zich onder hun tafels te verstoppen, tevergeefs. Ze werden allemaal doodgeschoten. Iedereen die binnen was, is doodgeschoten, vertelt Ferguson. De mensen waren kansloos. Journalist Aart Zeeman, die eerder in Kabul was, twittert over de aanslag. Hoor onze gids toen nog zeggen: hier kunnen we veilig eten. Bij de NAM in Assen verdwijnen er geen banen door het kabinetsbesluit over de gaswinning in Groningen. Volgens NAM-directeur Bart van de Leemput levert het besluit zelfs meer werkgelegenheid op. Is het pakket wat er ligt wat veel belangrijker is dan de gasreductie als we het over werkgelegenheid hebben. U kunt garanderen dat er geen banen verdwijnen bij de NAM in Assen bijvoorbeeld op het hoofdkantoor. Nee, er verdwijnen hier geen banen bij NAM, er komen banen bij, want die moeten wel allemaal uitgevoerd worden. De NAM gaat minder winnen in Groningen, u weet het. En daarnaast trekt de overheid 1,2 miljard euro uit... om gebouwen, huizen en de leefbaarheid... in het door aardbevingen getroffen gebied te verbeteren. Nou, om al die maatregelen dus uit te voeren... zijn er extra mensen nodig, volgens minister Kamp zelfs ongeveer 3000. Tientallen scholieren die betrokken zijn bij de examenfraude... op de Iben-Kaldun-school in Rotterdam... hebben geen diploma gehaald of kregen aangepaste cijfers. Dat meldt staatssecretaris Sander Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap... binnenkort aan de Tweede Kamer. En de regionale dagbladen van de berichten daarover. De krant die maakte een uitgebreide reconstructie... van de grootschalige examenfraude. Hele klassen bleken te weten van de diefstal. Er werd met Brani over gepocht. Al zeggen docenten dat ze niets in de gaten hadden, schrijft de krant. De groep voornaamste verdachten was al groot en Tientallen leerlingen hadden foto's van examenstukken verspreid. Nou, met zoveel betrokken jongeren moest het examenhandeltje wel fout lopen. In het AD staat een groot artikel over afvallen... want bijna de helft van de Nederlandse bevolking is aan het afvallen. De krant liet is Nipo dat onderzoeken... en het onderzoeksbureau zegt dat 47 van de bevolking bezig is met afvallen. Van de vrouwen probeert 54 gewicht te verliezen... en bij de mannen ligt dat percentage op 38 Ja, dan is natuurlijk de logische vraag, Lideke. Hoor jij bij dat percentage. Nou, ik zal het maar eerlijk toegeven. Die, nieuwe, die goede voornemers, die staan nog steeds, ja. ja. Die staan nog steeds. Nou, ik vind het niet nodig, maar uh, dat is wel meer mijn mening. Lideke, dankjewel. Wij gaan uh, naar Nagano, naar het WK Sprint, de duizend meter bij de vrouwen, Sebastian Timmerman. Die zijn afgetraind. Ja, zeker weten. Dat zijn vrouwen die zijn in volle voorbereiding op de Olympische Spelen. Die over drie weken hun eerste afstand kennen. De vijf kilometer bij de heren. Dat is dus nog niet de duizend meter bij de vrouwen. Daar zijn we nu mee bezig. Tweede afstand voor het weekensprint. Daar in Nagano, in de M-Wave, waar in 1998 te Spelen waren. Het wachten is op de eerste Nederlandse. Gaan we net niet meer redden voor het nieuws van acht uur. Anis Das... En daarna is het wachten op Thijsje Oenema, Margo Boer en Laurine van Riesen. De snelste tijd tot op dit moment staat op naam van de Kazachstaanse Yekaterina Aidova... 17.46, maar dat is toch 2,5 seconden boven het baanrecord van Christine Nesbitt. Kortom, het kan nog wel een stukje harder in de resterende rit op de kilometer bij de vrouwen.